4 uur Robert Baltus met het NOS Journaal. In Brazilië zijn opnieuw tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de regering. In 77 steden werd geprotesteerd tegen onder meer slechte openbare voorzieningen. In de hoofdstad Brazilia probeerden demonstranten een regeringsgebouw binnen te komen. In Rio de Janeiro braken gevechten uit tussen de politie en de demonstranten. De protesten in Brazilië begonnen vorige week... vanwege de hoge kosten van de grote sporttoernooi die het land organiseert... terwijl een groot deel van de bevolking in armoede leeft. Inmiddels zijn de demonstraties uitgegroeid tot een protest... tegen hoge belastingen, corrupte politici... en slecht onderwijs en openbaar vervoer. Minister Schippers ziet af van de eigen bijdrage voor de spoedeisende hulp. Het kabinet wil de mensen 50 euro laten betalen... als ze zonder verwijzing van de huisarts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 Dit is de nacht. Met Saskia Weerstand. Ja, hele goede nacht. Goed dat u luistert naar Dit is de nacht. Wij zijn er nog tot zes uh, uur. En we gaan het nog een heel uur hebben nu eerst over ouder-kindrelaties. En ik ben heel erg benieuwd. Lijkt u op uw ouders? Lijkt u misschien op uw vader of op uw moeder. U mag bellen 0800 1121. Ja, misschien zijn dat slechte eigenschappen. Misschien ook hele mooie eigenschappen. Dat kan natuurlijk ook. Ik lijk op mijn moeder qua bezorgdheid en qua uh, uh, zorgen voor mensen. Daar ben ik heel blij mee. Mijn vader lijkt me heel erg op het avontuurlijke. En uh, altijd dingen doen waarvan je achteraf denkt... oh. Was dat was wel zo handig. Maar dat vormt je ook weer. Dat heb ik wel een beetje van mijn vader, denk ik. En uh, dat is. Ik vind het twee ontzettend mooie eigenschappen die mij uh, zo hebben gevormd. Ja, en uh, u mag meepraten uh, mee met ons 0800 1121. En we worden net nog even gebeld door uh, onze vrachtwagenchauffeur. die uh, door het land uh, rijdt. Uh, ja, op een, een beetje een aparte manier had hij zijn examen gehaald, vertelde hij hier uh, in dat eerste uur. Uh, hij zegt, ik, ik rij leeg. Dus hij heeft helemaal geen gevaarlijke stoffen op dit moment in zijn tank. Dus dat betekent dat wij allemaal veilig naar huis kunnen rijden. Zonder dat wij uh, uh, bang hoeven zijn voor eventuele oploffingen of rare dingen. Want hij heeft niks in zijn, zijn, zijn bakje hangen, zeg maar. Nou, dan weten we dat ook allemaal even. Dan zijn we allemaal weer gerustgesteld. We gaan eerst naar muziek. America, a horse with no name. Bijna acht minuten over. Vier. Een heerlijke muziek. A horse with no name America. Uh, en in de studio uh, en nog steeds uh, kunt u meepraten over het onderwerp uh, ouder-kindrelaties. Ja, en uh, in de studio heb ik ook nog steeds mijn gast zitten. En jij zegt zelf ook van mijn vader heeft, mm -hmm. uh, is nu 80 jaar. Ja. En uh, dit jaar is jouw relatie met je vader eigenlijk heel erg veranderd. Ja, het is eigenlijk een beetje, beetje samenloop van omstandigheden. Hij kreeg dit jaar een acute blindendarmontsteking. Dat was heel heftig, um, uh, altijd. Maar op je tachtigste blijkt dan, wist ik niet, dat dat redelijk uniek is. Dat allereerst dat je dat krijgt, maar ook dat je daar heel snel van kunt uh, herstellen. Ja. Dus um, nee, ik ben bij die uh, krampen geweest. Nou, dat weet je echt niet wat je ziet. Nee. Dus dan, ik dacht ook, hij, hij piept er gewoon uit. Hij gaat echt uh, het hoekje om. En um, nou, opgenomen in het ziekenhuis, maar hij heeft dan een hele week uh, gelegen. En juist in die week ben ik, ik denk, nou, dit is mijn kans. Twee keer per dag ben ik uh, op bezoek gegaan. En het waren hele mooie bezoekuren. Uh, dus dan liep ik opeens met mijn vader in een rolstoel... door het hele ziekenhuis en praten en luisteren en praten en luisteren. Mm -hmm. En toen is hij uh, heel gelukkig weer uh, naar huis gegaan. Hij herstelt uh, heel erg goed, moet ik zeggen. Wat ik toch knap vind. En daar krijg je ook wel weer bewondering voor... Van ach, wat kan, kan iemand, jouw vader... wat kan die dan nog uh, erbovenop komen? Hm. En um, sindsdien heb ik mezelf ook beloofd... en ook hem, van nou, om de drie weken gaan wij dat weer doen. Dus wij uh, uh, aankomende vrijdag weer. Dan neem ik hem mee. En dan gaan wij een um, trip langs Memuwe Lane, noemen we dat. En de ene keer zitten we... Want ik kom uit Egmond, geboren Alkmaar. En dan in Egmond gaan we langs ons oude huis rijden. En daar praten we over vroeger. Dat vind ik verrukkelijk. Ik hou er heel erg van vroeger. Altijd ja. al gehad. Dus... Um, en dat vind ik dan extra leuk, want hij kan hele andere dingen vertellen... hoe het voor hem als jonge vader was. Ja. En ik als kind, dus uh, aankomende vrijdag... gaan we naar de Anne van Saxestraat 28. Daar hebben wij gewoond. Ja. En dan langs het oude kleuterschooltje... en langs het uh, restaurant waar hij als uh, zakenman altijd naartoe ging. Het Gulden Vlies in Alkmaar. En dan doen we precies hetzelfde, maar met een hele andere... Kijk. Ja. en ik, ik vind dat fantastisch. En dan, en dan heb je eigenlijk dan... de verhalen van, van, van je vader van vroeger, ja, zeg maar. Ja, ja zo van, zo hoe was dat dan? En uh, dat glas, ja. en dan uh, het, het zandbakje. En dat vind ik heel mooi. Ik vind ja. het heel leuk om dat te delen. En uh, zeg maar, nu doe je dat, zeg maar. Dat is eigenlijk mm -hmm. weer dat pas op veel latere leeftijd gaan doen. Ja, het is een beetje doen. laat. Maar ja, beter later nooit, denk ik dan maar weer. Ja, maar doe je dat dan nu ook met je eigen zoon? Um, nou ja, dat is weer het, ik hou er heel erg van, van jeugdsentiment. En mijn zoon wordt daar mal van. Dus um, uh, ik, vind dat, ik vind dat heel fijn. En wat ik nu samen met hem heb ontdekt, dat vind ik wel heel goed, is muziek. Hij uh, woont bij zijn moeder in Almere. Wij wonen in Alkmaar. En als ik hem ophaal, zitten wij dus een uur met elkaar in de auto. Ja. En het zijn hele bijzondere momenten. Hij is nu uh, alweer jaren oud genoeg om ook naast mij te zitten... Dus niet achterin, maar naast mij. Mm -hmm. En dan uh, heeft hij dan mijn mobiele telefoon. En dan zit hij allemaal streaming-muziek te doen. Zegt pap, daar hou je ook van. Hier hou je ook van. En hij stapelt eigenlijk mijn eigen muziek, die ik leuk vond, voor reggae. Ik hou heel erg van reggae. Mm -hmm. En dan vraag ik hem even: uh, Mik, wil je eens een keer uh, horen hoe dat. Uh, wordt er nog reggae gemaakt? En hoe ziet dat er dan uit? Hoe, hoe, hoe? Nou, dan komt hij met prachtige afspeellijsten. Ja. En dat vind ik heel boeiend. Want hij, hij leert me over de muziek van nu. Maar om daar ook over te praten. Dus ik begin in mijn eigen tijd. Hm. Bijvoorbeeld Chic en, en, en uh, uh, Sister Sledge. Hij zei, oh pap, maar wat, dat doen ze nu ook. En dan doet hij er 30 jaar bij, of 40 jaar bij... En dan hoor ik muziek die ik van, oh dat is leuk, dat komt toen. En dan nu ziet het er zo uit. Dat vind ik heel erg boeiend. Dus, dus wij letten het... er heel erg op samen. Ja. ja, eigenlijk is het dus belangrijk om een soort van gezamenlijke interesse te vinden. Ja, ja want het want, uh, uh, ja, andere vak van media, nogmaals, hij is een enorme gamer. En mm -hmm. voor je het weet uh, raakt je zoon of dochter gewoon uh, heel erg uh, vertrouwd met die computer met de iPad en de iPhone en de Blackberry... en dat is prima. Maar um, ik wil ook een eigen band met hem... en hij met mij ja. hebben. En ik weet hoe belangrijk het is... als ik naar mijn vader en moeder kijk... hoe belangrijk het is om die herinneringen nu al te organiseren. Hm. En... Um, ja, dat doen wij. De ene keer lopen we met de hond, of de andere keer doen we het als. Maar muziek is nu onze gezamenlijke band. Ja, nou, grappig. Dus met jouw vader heb je eigenlijk de nostalgie, zeg maar. De oude ja. trip down ja, the memory lane. Ja, ja en dan, kids, Dat vinden wij samen heel erg mooi muziek. Ja. En dan nu met je eigen zoon inderdaad muziek. Met, met ja. je vader dan ja. weer uh, plekken en plaatsen ja. van vroeger. Dus ja. zo heb Je eigenlijk smeet met... een band met elkaar. Ja. Ik denk dat je als ouders... Kijk, een kind die leeft gewoon lekker door, vrolijk door, zo hoort het ook. Maar als ouders moet je dat in de gaten houden. En ik ben heel blij dat ik die muziek uh, ken van mijn vader van vroeger. En als ik dat uh, uh, ja, aanzet, uh, dan uh, zit ik ook gelijk terug met de gebakken aardappels, hadden wij altijd. En dan die, die muziek. En ik haal het zo terug. Ja. En dat probeer ik nu in de gaten te houden met mijn eigen zoon. Ja, dat er herinneringen geplant worden ja. eigenlijk. Ja, grappig. Leuk. We hebben ook een, uh, een beller. Uh, ik weet niet of ik de naam goed uitspreek, maar Gerero. Heb ik dat correct? Gerero. Ja. ja, Geriro van der Heijden uit ja. Eindhoven. Goeie avond. Ja, bijna goeiemorgen. Goeie Ja, goedemorgen. Ja. Ik, uh, ik zette de radio aan. En ik uh, denk van, hé, hey, wat een interessant onderwerp. Mede dat ik uh, aanstaande zaterdag 50 was. Kijk, alvast uh, gefeliciteerd. Ja, ik heb zelf geen kinderen. Maar ik wil mijn verhaal toch wel eens kwijt. Ook uh, mijn relatie tot, uh, een relatie tot mijn vader. Mm -hmm. En... Uh, het is toch wel heel erg bijzonder, want uh, mijn vader en ik hebben op dezelfde school gezeten, wel in een andere tijdsperiode. Mm -hmm. Dat was Jonker Bos en Nijmegen. En ik heb dezelfde leraren op school gehad als mijn eigen vader. Oké. Okay. Maar ik moet zeggen, mijn vader is op vroege leeftijd uh, gescheiden van mijn moeder, die al jaren is overleden. En mijn vader, toen ik nog heel klein was, dan, uh, dan heb je het over de jaren 60. Heeft die, is hij getrouwd met een andere vrouw. Waar hij een heel, soms moeilijk, maar een heel lang uh, relatie mee had gehad. Met die vrouw kent hij 50 jaar, waar hij van ongeveer uh, 35 jaar mee getrouwd is geweest. Mm -hmm. Nou, hoe komt het? Mijn vader heeft uh, nooit echt interesse in mij gehad, hij heeft de halve wereld uh, rondgereisd. En daar kon hij ook financieel. Ik vind trouwens uh, het verhaal voor, van mijn voorganger, dat, dat, er, dat hij tussen twee generaties zit, mm. is een gezegend iemand. En ik gun iedereen dat van harte. Yeah. Maar eventjes terug te komen. Op, uh, hij is de hele wereld rondgereisd, maar vanuit uh, Helmonds, waar hij woont, mijn geboorteplaats. En naar mijn uh, plaats Eindhoven, hij is nog nooit bij mij op de koffie geweest. Hij heeft altijd een desinteresse gehad. ja. Yeah. Ik heb dat wel eens uh, bespreekbaar gemaakt. Maar ik heb toch al die jaren heb ik, uh, uh, contact met hem uh, proberen te houden. En ik was al op bezoek. Ook, is ook mede ook dat zij, de vrouw uit zijn tweede huwelijk, waar die, die is overleden, dat niet echt stimuleerde. Nee. Op een gegeven moment is die vrouw vorig jaar, uh, juli twee jaar geleden, overleden. En toen is er een hele rare ding gebeurd. Die vrouw was overleden. Ja. En ik moet zeggen dat mijn vader heel goed heeft gedaan met de na afwikkeling, de verzorging en dat soort dingen. Het verzorgen van de uitvaart. Twee weken later had hij weer nieuwe druipplannen. Ik denk van, hé, hey, dat vonden wij allemaal vreemd van de familie. Ja. Maar ik, ik vond het wel zo van, als je op je oude dag, hij was uh, 76, als je op je oude dag nog iemand vindt waarmee je samen kan uh, zijn. Dan is het geweldig. Dan gun ik, ik jou dat. Yeah. Heel veel kritiek. Hij heeft mensen uit die kritiek hadden. En mensen uit, uh, die ken kennen uit zijn huwelijk. Heeft hij, iedereen heeft hij de deur geweest. Iedereen kan weg. Maar toen is er een situatie in mijn relatie ont ontstaan. Hij had mijn hulp ook nodig. Met vervoer in de praktische zin. Dus ik heb hem uh, ook wel geholpen. Ja. Yeah. Uh, ja die vrouw. Maar die vrouw waar hij mee wilde trouwen, die was eigenlijk al getrouwd. Het werd, ik dacht, het moet niet gekker worden. Dat zou je ja. Maar die vrouw waar hij mee wilde trouwen en die man die zelfs overlijden, die, waar die vrouw mee getrouwd was. Maar overlijden doe je niet, uh, zeg maar, volgens het programma, gaat die man niet dood. Dus ze hebben, die man hebben ze gedumpt in een verpleeghuis. Ja. En die vrouw is bij mijn vader ingetrokken. En gescheiden van uh, tafel en bed. Oké. Okay. En op een gegeven moment uh, denk ik. ik uh, die vrouw was ook. Uh, er is wel veel gebeurd. Er zijn uh, geldbedragen van een bank gerekend. Ik was bezorgd en kritisch. Dus hij heeft mij de deur ook gewezen. Op een gegeven moment heb ik toch op, uh, op een moment gevraagd. Ik heb geen verwijten. Het verleden is het verleden. Ja. Yeah. Maar probeer mij nou eens uit te leggen waar die desinteresse vandaan komt. Bij je vader? Uh, niet, uh, ja. ja, ben ik niet... Uh, er waren momenten, weinige momenten in mijn leven... dat ik nog echt alleen een, een gesprek aan kon gaan. Ja. Nou, hij zegt... Uh, ja, jongen. Van, uh, ja, ik, ik was met ans... en ik zat uh, dus die overleden vrouw. Mm -hmm. En uh, ik zat tussen twee vuren. En, en op een gegeven moment... En dan zegt hij... Het is genoeg. Ik wil jou nooit meer zien... Oké. Okay. Toen, toen ben ik uh, ook gegaan, want uh, ik hoorde via familie, ik hou contact met uh, familie, uh, en die zat vlakbij hoor, dus ik maak me uh, toch wel zorgen. Ja. Toen hoorde ik onlangs dat hij een val heeft gemaakt, waarbij hij zijn heup heeft gebroken. Hij rookte vanaf zijn zestiende ja. en hij kan niet meer geopereerd worden. Uh, in de zin van dat zijn lichamelijke conditie te slecht is om een nieuwe heup te in te ja. te ja. En dat hoor je ook wel eens bij oudere mensen, dan is het uh, een oefening in die zin van zelfstandig wonen en dat soort dingen. Ik hoorde dat hij in het ziekenhuis het elke kliniek in Helmond is. Ik denk, ik ga er toch heen, hè? Ja, even op bezoek alsnog toch. Ja, ja onaangekondigd, dan wel. Hij had al uh, met mij, had, hij had al vooraf de politie gewaarschuwd, van dat, uh, dat ik aan het stalken was en zo. En, maar ik ben toch gewoon de kamer binnengelopen. Hij had zijn koptelefoon op. Ik zie hem nog zo ver hem zitten. Er ja. waren meer mensen in de kamer. En hij zei een blik naar mij toe. Het enigste wat hij zei: wegwezen jij, heel hard. Oké. Okay. En ben je er ooit achtergekomen ben... waarom je vader dan zo tegen jou deed? Ik Is het denk, je ooit duidelijk geworden? Uh, nou, ik ben inmiddels achtergekomen na heel lang denken. Ik ben eigenlijk geboren uit uh, twee uh, zwak begaafde ouders. Hè? Mm. In die zin van dat ze het wel goed hebben kunnen redden maatschappelijk. Mijn vader heeft al die jaren het goed kunnen redden met die vrouw. Omdat hij echt een leidersfiguur was, financiën. Ja. Hij heeft moeite met uh, uh, lezen en schrijven. En ja, hij is vermogend. Hij heeft ja. al die jaren heeft hij kunnen sparen. En... Uh, ik denk, dat is ook een van die redenen. Ik neem het ook in die zin neem ik het ook niet kwalijk hoor. Het is ook voor mij een gedachtegoed om het een plaats te geven. Ja, dat is wel heel, heel, ja, heel knap maar van je, wel mooi. Ja, maar het is wel vreemd. Ik wil dat verhaal toch wel even kwijt. Ja. Ja, nou, bedankt voor het delen inderdaad. Ja, we horen veel, uh, veel mooie verhalen over dingen die wij delen met onze ouders inderdaad. Maar dat is niet vanzelfsprekend dat het altijd goed gaat tussen ouder en kind. Uh, ja, dus dank voor je belletje. En uh, um, ja, nou ja, misschien dat andere mensen inderdaad uh, zich herkennen in het verhaal. En uh, nou ja, ook weer even weten dat ja, ze er ja. niet alleen voor staan. Ja, ik hoor, ik, ik hoor vanaf van vijftien op mezelf. Ik heb ja. alles zelf uh, moeten doen. Ik heb een baan en dat lukt allemaal wel goed. ja. Maar ik hoop ook dat uh, ja, heel veel mensen die dit missen, de contact met ouders, uh, wat zo belangrijk is, aanwezig in het leven. Dat ja. dat u daar ook even aandacht voor heeft, maar dat heeft u al, al betwijfeld. Ja. Nou, ontzettend bedankt voor het bellen inderdaad. Dat is ook een kant van het verhaal die, die, die belicht wordt inderdaad. We hadden het eerste uur ook natuurlijk al even een beller over... Uh, hè, die uh, ja. Ja, uit uh, adoptie... Uh, dat die een vraag had over hoe zit het met... met hè, als je geadopteerd bent of als je inderdaad ja. wees bent of iets dergelijks. Ja, lijk je dan op je ouders of iets inderdaad. Maar het kan dus ja. ook zijn inderdaad dat je gewoon weinig contact hebt. Bedankt voor het bellen. Ja. Oké, okay, dankjewel. Jok, okay. succes met je programma. Ja, dankjewel. Ja, en nog steeds uh, de heren van Living Room Heroes in de studio. Nou, inmiddels is uh, Mark aangeschoven. Hallo. Hi, moest je even plaatsmaken? Ja, ik moest even plaatsmaken. Ja, je dacht, dit onderwerp, ouders en kinderen, dat, uh, dat spreekt mij wel aan. Ik ga er toch maar even bij zitten. Uh, ja, ik dacht, ik kan er wel iets over vertellen. Want hoe, hoe is de band met jouw ouders? Uh, goed. Ja dat, was, uh, ja, dat is goed. Vooral tegenwoordig, ik ben uh, twee maanden geleden verhuisd. Toen heeft Het hele huis was gestript. Dus toen heeft mijn vader uh, uh, drie weken lang is denk ik, elke dag bij ons geweest. Oké. Okay. En dan hebben we samen geklust. Dus over uh, de binding waar jij het net mm -hmm. over had. Dat heb ik dus de afgelopen maanden gedaan. Dat lijkt zo'n handige vader. Ja, ja. Het, ja, ik heb een hele handige vader. Ja, nee, inderdaad. Dat is wel pittig ja. hoor. Ja. Dus, uh, maar ook over de karakter-eigenschappen. Daar hadden we het ook over. Um, van mijn vader heb ik dus het creatieve en het eigenzinnige. En ook het, mijn vader gaat ook heel veel op reis. Waar, uh, mm. Wat mijn moeder prima vindt hoor, daar niet van. Maar in dat op zich lijkt het dus heel erg op hem. Ja. Het, uh, ja. En mijn moeder het sociale. Om het, uh, uh, um mensen geven en uh, mm. dat soort dingen. Ja. Wel grappig hè? hoe we toch een product inderdaad zijn van twee mensen. en. Uh... Ja, dat je toch dingen terugziet, eigenlijk in jezelf. En in, uh, in je, ook in mijn broers en zussen, trouwens. Want dat zie ik ook wel heel erg terug. Ja, dat, dat ik dan ja. ineens van mijn broer denk van. Ach, dat doet mijn papa ook altijd. Of bij mijn zus denk ik. Dat doet mijn moeder altijd. Maar vroeger vond ik dat vervelende te trekken. Inmiddels kan ik ze heel erg waarderen inderdaad. Dus dat is dan ook wel weer heel grappig. Dan krijg ik ook een mailtje binnen van Gijs. Die zegt, uh, ik denk dat ik een mix ben. Van, uh, tuss ja, tussen mijn ouders inderdaad. En uh, um, ja, hoe je het ook zelf een beetje uh, ja, kan invullen Omdat je het ook... Van buitenaf nog wordt opgevoed, inderdaad, je bent een mix ja, geluk van, geluk van eigenlijk wel. alles. Ja. ja, ja, ik denk, denk dat ook. Uh, ja, als je in een gezin, uh, een heel geïsoleerd gezin opgroeit, ja, dan mis je de wereld. Hm. En um, dan, dan. ja, Je hebt niet alleen met je vader moeder of welke samenstelling uh, dan ook. Hm. Maar uh, hoe ouder je wordt, hoe meer je naar die wereld gaat. Als ik met ouders praat, dan vergeet ze heel erg dat, dat die zoon of dochter uiteindelijk. Uh, ook het huis uit gaat en ook uh, op kamers gaat... en ook een eigen leven, en ook een eigen gezin ook. Ja. En um, dat is wel wonderbaarlijk, want er zit iets heel geks in. Als je als je kind op een afstandje bijvoorbeeld ziet lopen... dat heb ik zelf. ook, als je hem op een afstandje ziet lopen... en hij ziet je nog niet, ja. dan uh, zie je pas hoe die is. Ja. Het rare was, wij hadden een schoolavond... en uh, nou, ouders waren welkom en, uh, met hun kinderen... En toen zag ik eerst allemaal uh, jongeren dan uh, naar die uh, school lopen. Ik dacht: God, ja, dit is natuurlijk een andere avond. Ze waren namelijk zo groot. Ik ja. vond ze zo uit de kluiten gewassen. Ja. En um, uh, mijn zoon die ging daar gewoon naast zitten. En toen zag ik pas dat hij ook uit de kluiten gewassen was. Ook groot, dat hij exact dezelfde ja. afmeting had als die andere tieners. Ja, ja, ja. En het was ik vergeten. Ja. Dus in, in je hoofd hou je kind gewoon heel klein. En um, ja, een uitspraak van mijn zoon, dat vond ik wel heel erg bijzonder... Hij heeft jaren geleden gezegd... ja, pap, ik ben al volwassen, alleen jij weet dat nog niet. Ja, ja, ja. En ja, daar heb ik wel heel veel geleerd. Nou is het ook niet zo volwassen, maar ja, uh, ik wil hem daar niet in afremmen. Nee. En um, ja, een opvoeden is eigenlijk... ja, soms sta je voor je kind, soms sta je naast je kind... maar uh, soms sta je achter je kind. Ja. Dus uiteindelijk ga je steeds maar achter je kind staan... En hij of zij moet het helemaal alleen kunnen doen. Ja. Dus um, uh, ja, uh, uh, gun het ze ook om een eigen, uh, eigen leefstijl te ontwikkelen. Ja. En dat... roep niet de hele tijd van, ja, dat heb ik je niet geleerd. Nee, logisch niet, want die omgeving is zo belangrijk. Ja. Ja, Geyts die mailt daar ook nog bij een vraag: in hoeverre is het realistisch of je jezelf kunt veranderen? Dus je krijgt dan die karaktereigenschappen van mm -hmm. je ouders. Maar uh, ja, ik weet nog wel dat ik een dag dacht, dacht van: oh, help! Als ik maar nooit dat ga doen, weet je, als ja. ik mijn ouders iets raars ja. deden, kan zo even geen ja, voorbeeld ja, verzinnen. Maar absoluut wel keuzes. Ja. Kijk, uh, ik denk dat ik het, uh, het, het, ja, het sociale en het vriendelijke van mijn vader heb. Maar hij was ook heel erg streng. Mm -hmm. En de fouten die ik dan maak, bijvoorbeeld in gesprekken met mijn kind of het opvoeden van mijn kind, is die die strengheid. Ja. En uh, op zich vind ik strengheid helemaal niet erg, maar soms schrik je van je eigen strengheid. Ja. Ik denk, nou, nou, nou, dat is wel heel erg uh, uh, te veel. Dus uh, je hebt wel keuzes, want het is niet zo dat ik denk, ja, dat is nou eenmaal zo'n opa had dat ook. Dat is ook een ja. enorm En ja, ja, nee, Je ja. hebt wel degelijk je eigen keuzes. en uh, Dus je ouderstijl kan je ook veranderen. Je hoeft niet alles over te nemen van je vader moeder. Je nee. bent niet een klakkeloos product. Dat zou wel triest zijn. Ja, dus eigenlijk moet je gewoon erkennen wat er zeg maar uh, uh, wat je overgenomen hebt, en zodra je het ja. kan erkennen, kun je het ook veranderen. Ja, en ook de mindere kanten. En ja, uh, uh, ja ik vond ook wel jongeren uh, die zei een keer tegen mij een jongen van 13 zijn ik tegen mij, van, ja weet u, uh, ik heb een vraag, en dat deed hij echt heel serieus. Hij zei, ja, kunnen volwassen mensen ook nog leren? <laughs> en ik dacht de studie, dus ik legde uit, ja, mensen gaan ook latere leeftijd studeren. Ja. Nee, ze zeggen gewoon leren, dat je echt leert van Veranderd. Die fouten. Ja. Want dat leren wij dus kinderen. Ja, je moet wel leren van je fouten, maar dat mogen wij dus ook wel doen ja. als ouders. Ja, en dan, een dan beetje... win je zelf... het respect van je kind. Ja, dus een zelfinspectie, wat vind ik wel goed. Zelfreflectie, zelf, ja. ja. En je mag ook echt veranderen en je kan ook echt zeggen: nou, dit was niet slim ja. van mij. Nee, kijk. Nou, als we allemaal zo wijs zijn om dat in te zien... dat zou wel heel prettig zijn natuurlijk. Maar... Als we goed voor de kinderen willen doen, wel. Ja. We leren, we leren gaandeweg. Nog steeds uh, de heren van Living Room Heroes in de studio, gelukkig. Uh, hoe gaat het eigenlijk met jullie carrière? Want ik ving net even tussen de muziek door op dat jullie een EP hebben... Ja hoor, ja, ja, okay, je, mag, dat... ja, je mag ook mee. Ja. Ja. <laughs> Die microfoon doet het ook. Ja, we zijn weer verplaatst. Dat klopt. We hebben, we hebben uh, een EP uitgebracht. Nou, niet, nog niet uitgebracht. We hebben hem toevallig binnengekregen afgelopen week. We willen hem na de, na de, na de zomer uh, onder de, echt onder de aandacht gaan brengen, maar goed. Dus hij is nog helemaal nieuw? Hij is nog helemaal uh, ja, spik, nieuw. Gesheald ja. en Ge al. Kijk eens aan. Ja. En Zijn jullie helemaal tevreden met het eindproduct? Ja, absoluut. Alleen uh, na, een, een, uh, na zo'n proces, en ik denk dat alle muzikanten dat wel herkennen, dan ben je eigenlijk al wel weer toe aan de volgende. Hm. Je en gaat er dan een, een album komen? Ja, dat is denk ik wel de volgende stap. Ja. Ja. Tof. En jullie hebben nu die EP, die gaat uh, eind van de zomer, uh, brengen jullie die uit? Dan eventjes uh, jullie droomscenario. Hoe ziet uh, de rest van het jaar er dan uit voor jullie? Veel spelen. Mm -hmm. uh, M mijn droomscenario is gewoon zoveel mogelijk spelen. Ik, uh, daar word ik zeg maar het blijst van. Mm. En uh, met Henry is heel gezellig. En samen schrijven we het samen ook alle muziek eigenlijk. En dat is ook leuk. Dus als het aan mij ligt, gewoon uh, spelen. En dan zou het mooi zijn als je zeg maar, genoeg inkomen eruit kunt halen. Om, uh, ja. Dat je fulltime gewoon muzikant kan, kan zijn. Ja, nou, fulltime gewoon dat, dat je het half-half kunt doen. Mm. Dat is, ja. denk, dat is denk ik een betere combinatie. Uh, het mooie is gewoon als het langzaam weer naar een iets hoger plan gaat. Hè. Je gaat telkens weer bezig met iets en dan bereik je weer een punt. En uh, dan zet je uh, weer een stip in de horizon en daar wil je dan weer heen. Ja. En daar zijn we hard mee bezig en dat gaat hartstikke goed. Jullie spelen veel met elkaar, dus jullie zitten heel erg in, in elkaars omgeving. Lijken jullie dan ook op elkaar? Wat <lacht> grappig, we hadden we het volgens mij net ja. op de gang al. Ja, tuurlijk, in bepaalde opzichten hebben we een hele hoop want daarom... Kunnen wij gewoon heel goed samen muziek maken. En uh, uh, ja, klikt dat gewoon enorm. Maar je vult de wel aan. Ik bedoel, ik ben de goud, dat is duidelijk. En Mark is, is degene die de structuur uh, ook in de, in de nummers brengt. En het verfijnt. En ik ben meer van de grove lijnen En, uh, en hij maakt het af. Oké. Okay. Ja. Nou, kijk eens aan. Volgende nummer wat jullie gaan spelen, Head Over Heels. Waar gaat het over? Ehm... Uh, het gaat eigenlijk over een, over een, een langslepende relatie die, die, die stopt uh, met, met uh, ja, terugblikken en, en eigenlijk alles wat erbij komt kijken en zoals het zou kunnen gaan. Oké, okay, ja. kijk aan. Hey, we mogen zo'n gloedsplinternieuwe, splinter <laughs> nieuwe EP gaan weggeven vannacht. Ja. Uh, wat laten we doen? Een mailtje sturen, nacht.eo.nl met waarom mensen die heel graag willen hebben. Ik of? denk dat dat, een, dat dat leuk is. Ja, ja. Uh, uh, ja. Nou, vertellen waarom. Kijk, dat is dus hartstikke makkelijk. Het is simpel, kan het eigenlijk niet zijn. Je kunt gewoon kans maken op die uh, ja, helemaal, helemaal nieuwe EP van de Living Room Heroes. Met die hele fijne muziek van ze. Uh, daarvoor hoeft u alleen maar een te sturen. Nacht.eo.nl Met waarom u dat allemaal zo graag wilt hebben. En dan gaan wij uh, ondertussen luisteren naar Head Over Heels van de Living Room Heroes. was verraderlijk, hè? Ja. <laughs> ik was al bijna, bijna gaan klappen, zo. maar er kwam <laughs> nog een stukje. Heel tof. Uh, Head over heels, en die staat ook op uh, de nieuwe EP. Het is de uh, titeltrack. Ja. Kijk, kijk. U nou, uh, kunt nog mailen. Nachtapenstaart.eo.nl Waarom u dat uh, album uh, moet... Of dat die EP uh, moet winnen eigenlijk vannacht. En uh, ja, het is echt een aanrader. Want het is hele fijne muziek. Dank je. Dus ik denk dat ik zelf ook een mailtje ga sturen. <laughs> ik heb al een hele goede reden. Dus misschien win ik dan wel. Dat zou, dat zou heel fijn zijn. Uh, in de studio uh, Bamber nog steeds. Je bent een uh, jeugdtrendwatcher. Mm -hmm. In Canada heb je ook een boek geschreven. Ja. Uh, waar gaat het boek precies over? Uh, de titel je? is uh, de wifi-generatie. Het gaat over jeugd op mobiele internet. Eigenlijk is... Um, uh, ja, samen met mijn collega Lisbeth Rob hebben wij uh, een voorjaar interviews gedaan. Met uh, jongeren, uh, scholieren, kinderen, uh, ouders, uh, politiemensen, jeugdzorg. Eigenlijk iedereen die iets met kinderen te maken heeft. Dus met mm. kinderen werkt of ze opvoedt. En wij wilden heel graag weten wat de invloed van het mobiele internet is. de dus smartphones, iPads, Blackberry's, uh, iPhones. En uh, ja, dat was eigenlijk uh, verbazingwekkend. Want um, uh, je ziet dat uh, naarmate de interviews uh, zich vorderden... je ziet dat jongeren uh, en ook jonge kinderen, zeker met de introductie van de iPad... Mm -hmm. um, uh, steeds meer in staat zijn... Om zelf te communiceren en zelf informatie te winnen en te posten. Dus ze zijn zelf ook producent van informatie. Ja. En um, ja vroeger, uh, als ik informatie wilde over wat voor onderwerp het was, dan stonden er altijd mensen tussen. Dus de leraar, of de vader of moeder, of de bibliothecaresse. En nu zijn die poortwachters, die, die zijn helemaal weggevallen. En je ziet dat kinderen en jongeren um, uh, dat wel zelf kunnen. Die hebben eigenlijk ons als opvoeder op dat vlak, helemaal niet meer nodig. Nee. En je ziet dat alle afspraken en alle dingen die wij eigenlijk voor waar aannamen... om kinderen op te voeden en te onderwijzen, te begeleiden... Uh, uh, en beslissingen over hun hoofd te nemen, die vallen allemaal weg. Dat gaat echt van, van kijkcijfer, of kijkcijfer kijkwijzer, pictogrammetjes... tot en met de functie van docenten, tot en met overheid. Alles gaat wegvallen. Ja. En uh, nou, jullie hadden het voorheen over die examens die gestolen zijn. Ja, dat verbaast me helemaal niks, want... Ik, ik wist niet dat het in 1943 ook al uh, aan de hand was. Maar, ja, ja, maar het nu, komt nog niet op internet. Nee, dit, nu nee. het, het internet is, is een soort steen die in een water gooit. En ga maar eens een waar die rimpeltjes naartoe zijn. Ja. En je ziet dat uh, kinderen en jongeren, en zeker jongeren op dit moment... vanaf een dertiende uh, ouders en het onderwijs, maar ook jeugdzorg en bibliotheek... met argusogen bekijken, want zij kunnen het zelf wel. Ze hebben ja. ons niet meer nodig. Eigenlijk een soort van zelfopvoedbare generatie. Ja, ja. dus de, de, de vrienden, vriendinnengroep, de peergroep, die voedt zichzelf op. En ja. dat is uh, prima, dat gaat ook heel vaak goed. Maar je ziet ook dat ze uh, alleen worden gelaten op die digitale snelweg. Dus ja. dat ze dingen zien of in aanraking komen of in contact komen met mensen die ze uh, zelf niet kunnen inschatten. Dus opvoeden is absoluut wel nodig. Maar je ziet dat de oude rol mm. heel erg aan het vervagen is. Hoe ik het geleerd heb om als vader uh, uh, me te gedragen. Mm omdat die lijnen gewoon open zijn. En je ziet dat ouders dat heel erg onderschatten. Maar kun je daar als ouder zeg maar, ook in inbreken? Want die kinderen zitten dus helemaal in hun mm -hmm. uh, smartphone ja. en in hun uh, internetomgeving. Ja. Kun je daar als ouder bij? Moet je nou ja, daar dan eerst ik dan geef altijd verdiepel? het voorbeeld van als ik als uh, jongere werd gebeld door een vriendje of vriendinnetje. Dan nam mijn vader of moeder de telefoon op. En die zei ja. van nou hij mag wel, hij mag niet, hij zit boven. Of... Dus er stond iemand uh, in dat lijntje. Nou ja. dat valt allemaal weg. En uh, je ziet dat uh, heel veel ouders proberen, nee, wat je ook zegt, in te breken. Dus uh, de ene pakt een filtering hè, voor het computerprogramma... Mm. of de ander die, uh, doet het op een andere manier. Maar je ziet dat die, die manieren, die, die manieren gaan helemaal niet, niet werken mm. En je ziet dat uh, echt daadwerkelijk interesse... Vond ik wel heel mooi die man die net belde over ja, het gebrek aan interesse van zijn vader. Mm. Je ziet dat daarop uh, valt of staat Dus echt interesse... Echt je kind van, yo, hoe, hoe was je dag? Ja. En dan je mond houden en nieuwsgierig zijn. Ja. En um, daar gaat het om. Dus begeleiding begint echt met interesse. Hoe gaat het met onze kinderen? Mm. En dat mogen ze zelf vertellen aan ons. En dan kunnen wij bepalen, heb je me nodig? Kan ik je helpen? Uh, dit en dat kan ik wel. Echt die menselijke maat, daar gaat het om. Ja, dan ben ik wel even heel erg benieuwd. Ben jij mm -hmm. Facebook vrienden met je eigen zo? Uh, nee, want ik, heb de, uh, ja, ik zit in een beetje een unieke situatie... dat mijn uh, zoon ontzettend graag gamet... maar geen Facebook, geen hives, geen Twitter. Hij heeft het allemaal, maar hij gebruikt het totaal niet. Oké, okay, oké. Okay, nou, Wel met uh, vrienden van hem. En, en die leren me met Facebook om te gaan. Dus ik heb alweer geleerd... een vriend van hem, die had zijn uh, rijk samen... Had, was hij geslaagd. En ik had een heel leuk vrouw gefeliciteerd. Dat, was goed. En, nou, dat mag goed. Ik, ik mag hem alleen maar liken. Dus ik mag geen comment erop zetten. Want het lezen zijn vrienden. Ja, wist ik veel. Dus dat, ja, dat leer ik gewoon... Elke dag van. Ja. Dus ik, ik voel mijn werk, maar ook uh, privé. Heb ik heel veel jongeren op Facebook en Twitter. Ja. Maar die hebben een eigen leefstijl. En eigenlijk ja. vindt het heel vervelend dat je als volwassene erin mengt. Ja, precies. Dus als ouders moet je dan niet... Uh, niet als doen. Je... Nee, nee dus... gewoon niet doen. Maak dan een Facebook voor je gezin. Dat werkt wel. Ja, namelijk. een privépagina. Dus ja, een privépagina. En, en gun je kind ook zijn eigen disco. Hm. Dus ook Facebook. Ja, dus je kan eventueel wel vrienden worden. Je kunt al precies zien wat je vindt ja, allemaal uit. Vorige maar... week kwam ik al een moeder bij en zegt tegen mij tegen van joh, er is zoiets ergs gebeurd. Ik zei: Wat is er dan gebeurd? Je denkt toch een hele nare dingen. Ja, ik ben ontvriend door mijn zoon. Nou, dat is geen ramp. Als dat nou het ergste is, wat je kan gebeuren. Maar daar was die mevrouw echt ontzettend doorgeraakt. Terwijl die jongen gewoon ook. lekker thuis liep. En een heel goed contact ont ontvriend ja. door je zoon, is toch voor heel veel ouders slecht nieuws. Ja. Nou, dat nou, vind ik ja. helemaal geen slecht nieuws. Nee, ja, ik weet niet wat mijn ouders zouden vinden eigenlijk. Nee. Ik heb wel even getwijfeld of ik ze zou accepteren als vriend. Oh ja. Ja. ja. Mijn ouders volgen mij geloof ik op Facebook. Want die zeggen soms dingen tegen mij. Dat heb ik helemaal niet verteld. Dus dat is ook wel... Uh, ja, zo zit het ook wel weer prachtig. Mijn moeder twittert. Dus dat vind ik ook wel weer heel erg bijzonder. Ja. Maar uh, ja, uh, het is hetzelfde als je... Ja, waar ik mee begon, als je zegt tegen je zoon of dochter... Go, leuke muziek en je gaat erop dansen. Niet doen, nee. wees ouder voor je kind... en laat ze alsjeblieft in een eigen omgeving. En laat ze praten. Laat ze praten met jou als ze er zin in hebben. Ja. En bij een puber, wat ik zei, ja, vertraag dat. Dus uh, misschien moet je een week wachten... en nou, dan wacht je een week. Hm. Dus je kind mag echt bepalen wanneer hij of zij met je gaat praten. Oké, okay. een open vraag, is het dan nog een tip? Is er dan ja, nog iets waarvan je? Nou ja, zegt... die tips heb ik eigenlijk alleen maar van kinderen en jongeren. Hm. En één uh, uh, uitspraak van een jongen van 14, wil ik je niet onthouden? Die zei van ja, uh, volwassenen zijn niet eens, niet eens nieuwsgierig, ze weten niet eens hoe ze dat moeten doen. En dat klopt. En ik train ouders en, en, en docenten heel erg van hoe kunnen wij nou open vragen stellen. Dat is ja. eigenlijk heel simpel. Eén open positieve vraag, geïnteresseerd met een geïnteresseerde positieve toon. Ja. En daarna heel veel je mond houden. Ja. Ja, heel herkenbaar inderdaad. Ja. Ja. Mijn ouders wisten op een gegeven moment niet eens waarin ik examen ging doen. Toen ik in mijn oh. examenjaar zat. Ja. En toen besloot ik dat ik heel lang niet meer tegen ze wil praten. Ging ja. gewoon niks meer vertellen. Ja. Niks meer wat ik deed. En dat mag ook. Maar het is te... ook allemaal goed gekomen. Als ja. ik er zo zie zitten, denk ik, het is allemaal goed gekomen. Ja hoor, ik heb de liefste ouders van de hele nou, wereld. Kijk nou. Dus wat dat betreft is het ook helemaal goed gekomen. En je gekomen. moet als kind en als ouder heel veel geduld betrachten met elkaar. Ja, ja, ja precies. Ja. Heb geduld. Ja, maar nu, toen dacht ik gelijk, dit, gaat, dit ga ik later nooit doen bij mijn oh, kinderen. Ja. Ik wil precies weten welke vakken, welke leraren. Ja. Nou ja, ik heb nu nog geen kinderen, maar ik weet nu nou, altijd... Nou, het gaat de... je gewoon niet lukken. Ik ga die van En als, als maken. kind dacht ik altijd dat de, dat de zorg om mijn ouders, dat dat bemoeizucht was. Later besefte ik pas dat ze zich zorgen maakten, wist ja. ik veel. Ja, en interesse. En interesse. Ja. ja, en wij denken, we bemoeien er niet mee. bemoeien er mee, ja. je weet er helemaal niks van. Nee. En ze eigenlijk ouders... is het toch vaak waar ook. ja. Ja, maar die ouders willen gewoon weten, wat, wat spookt mijn kind uit? Ja, natuurlijk. Ja, gewoon ja. interesse inderdaad. Ja, interesse. Ja. Grappig hoe we dat allemaal uh, verkeerd kunnen interpreteren, eigenlijk. Mm -hmm. Ja, we praten nog tot vijf uur over oude-kindrelaties. Dus als u thuis zit en u denkt: ik heb een verhaal, dat moet ik echt kwijt. Nou, dat kan nog even. 0800 1121, dat is het uh, gratis telefoonnummer. Dus daar kunt u naar bellen. Waarin lijkt u op uw vader of op uw moeder? Ja, en uh, ja, muziek, muziek, muziek. Ze zitten er nog steeds live in de studio de Living Room Heroes. Waar komt jullie titel eigenlijk vandaan, voor jullie, uh, jullie naam vandaan? Um, Zijn jullie zulke bankhangers? Nou, <laughs> wow. bij, bij vlagen. <laughs> um, ja, een stukje voorgeschiedenis. Ik, uh, de, de naam is eigenlijk ontstaan met, met, een, met een vriend van mij, waarmee we heel samen dit even hebben gedaan. Echt heel kort. En daarna, uh, doordat hij naar Utrecht verhuisde en, en ik in Nijmegen bleef, uh, ja, ging dat gewoon niet meer verder. En wij uh, besloten om samen te gaan spelen, Mark en ik, en uh, zochten een naam. En we hebben avonden gezeten en dat kwam telkens terug. En in overleg met Martijn. En, en uh, hadden ze iets van, ah, dit, dat moet het gewoon blijven. En uh, ja, dat is het gebleven. Kijk, ja. <laughs> Living Room Heroes. Ja, meer moet je er dan ook niet over zeggen, dat is het gewoon. Jullie <laughs> laatste nummertje hier op de radio, Love and the Brotherhood. Waar gaat het over? Titel zegt het waarschijnlijk al. Of, uh... Dank je. That's it. Yeah. Mm -hmm. Vreemdgaan toch? Ja. Vreemdgaan. Oh! oh. Nou, dat, dat zegt de titel eigenlijk helemaal niet. Hadden we niet lief. verwacht. Nee, hele andere wending aan het gesprek. Maar, uh, oh! Ja, nee, dat is wel grappig. Want jullie titels lijken in die zin dan wel weer een beetje raar. Jullie gingen van een, uh, een, een verliefde zomerliefde, zeg maar. Nou, dan, uh, toen werd die zomerliefde dan toch wat. En uh, toen maakte hij het uit, het vorige nummer. En uh, nu, nu gaat je beste vriend er dan weer vandoor met dat meisje, nou ja, eigenlijk. Dat ja. Nou, ja, de cirkel is van, wel rond. Ja, het precies. Terwijl ja. nou. zeg maar het leven. Ja. Ja. Ja. U kunt nog mailen als u zegt, ik wil uh, die EP hebben van de Living Room Heroes. En ik wil thuis uh, die muziek over en over luisteren. Dat kan uh, nacht.eo.nl. Daar mag een mailtje naartoe met de reden waarom u dat uh, EP'tje zo graag wilt hebben. En dan uh, komt het gewoon uw kant op. laatste nummertje, Love and the Brotherhood. You've been under my radar. So I didn't see Your weapon of joy So sophisticated Ruthless and tainted And if I could only Lay my hands On you, boy This is love So these are good intentions A well-planned intervention For you to drive me away from her And you could step right in Tell me, what have you been smoking? To be too far away from any notion To see that a love for me was rude. Of her, this is love and brotherhood to you both. Where well, you left me alone, and all I see get up. laatste nummer komt er een soort country blues om de hoek kijken of ja. <laughs> ja, te gek. Ja, je kunt nog mailen als je dit album of de EP wilt winnen van de uh, Living Room Heroes naar nachtapenstaarteo.nl. En uh, we gaan naar onze beller Riki. Goede nacht. Uh... U heeft ja. ook een verhaal hè, over ouders. Ja. Wat is uw ervaring? Nou, ik heb een uh... Hele positieve ervaring met mijn ouders. Van, uh, ja, vroeger dan wil je dat niet zien. Of sinds dan, uh, ja, dan kijk je er anders in aan dan nu eigenlijk. Of je een nieuwe ouder bent. Maar ik heb toch wel veel aan mijn ouders te danken. Uh, toen ik 25 was, toen ben ik uh, van huis weggelopen. En uh, uh, ik ben naar de hand. Ben ik, uh, hebben ze mij weer mijn open armen ontvangen. Mm -hmm. uh, dus... Uh, uh, ja, ondanks uh, zal voor mijn ouders ook niet altijd makkelijk geweest zijn, denk ik. Van, uh, uh, ja, je loopt weg, je bent er, het is heel moeilijk als uh, een jong volwassene. Je, je bent niet mee eens met uh, uh, uh, met de ideeën van je ouders en je wilt je eigen weg gaan. ja maar dan moet je eigenlijk vinden schade en schande voor je wijs. En dan uh, als je dan echt, uh, op een gegeven moment echt helemaal aan de grond zit, dan uh, zijn eigenlijk uh, je ouders dan uiteindelijk toch de mensen die je opvangen. En, uh, ja. Uh, ja, dan uh, de wereld om je heen, die, die laat je eigenlijk toch min of meer vallen. Maar je ouders die, die zijn, of dus hoe, uh, wat je dan ook gedaan hebt of zo, en ook heel veel verdriet aan gedaan, ja. die zijn ook altijd zijn altijd mensen geweest die je uh, weer opvangen. En die, uh, die altijd achter je blijven staan altijd blijven zijn. Ja, ja. Ze leven die niet, meer, maar in ieder geval ze, uh, ze hebben mij in ieder geval uh, geholpen om, om verder te kunnen in mijn leven. Ja. Nou, uh, uh, ja. ja, mooi verhaal. Ja. Ja. ja. Mooi. Dus het is zeg maar een beetje dubbele kant. Aan de ene kant uh, toch problemen gehad met je ouders weggelopen, maar aan de andere kant ook weer die onvoorwaardelijke liefde dat ze altijd voor je klaarstaan. Ja. inderdaad. Ja. ja inderdaad. Dat is en het mooie eigenlijk van. Uh, ja, waar ik er zo uit kan pikken van uh, wat ik in mijn leven meegemaakt heb. En uh, ja. ja, je liep weg, maar eigenlijk ging je gewoon de, uh, de wijde wereld in. De wereld die je nog helemaal niet kende. Ja. En uh, ik heb vroeger allemaal eigenlijk in een, uh, de scherm tot mijn... Dus, ik heb van 9 tot mijn 17 op Corsco gezeten. En dat is eigenlijk een schermomgeving. En dan kom je van Corsco af en dan... Uh, ja, je kunt die tijd niet met deze tijd vergelijken. Maar het is gewoon, en dan moet je gewoon eigenlijk, uh, ja, je, je hebt uh, helemaal geen ervaring, van, je weet helemaal niet meer wat het leven is. En uh, ja, dat, dan word je eigenlijk zo'n beetje zo min of meer voor de leven gegooid, vind ik. Zo voel ik het wel. Ja. Yeah. En uh, ik had vrij snel een baan. Ik heb acht jaar tot mijn 25e gewerkt. En om 25 heb ik een ontzettende... Uh, afschuwelijke uh, depressie meegemaakt, waarvan die eindbeer niet meer te boven gekomen zou zijn. Mm. En toen heb ik op het woord nog thuis en uh, uh, toen zei van uh, mijn huisarts, die zei dat tegen me alles hadden nu van te kijken dat het er morgen niet meer is. Mm. Want ik was gewoon helemaal, uh, ja, uh, ik deed niks meer, ik had niet, rond die zei niks. Uh, nee, ging niet goed paard, met je. Maar eh, uh, uh, ja, toen ben ik op een gegeven moment konden de thuissituatie niet langer meer. Dus toen zei ze van uh, ja, je moet toch opgenomen worden. En toen is mijn moeder en mijn zus en mijn mij zijn we naar het gap gegaan. En hm. uh, mijn, uh, mijn familielid die, die werkte daar en zo via, via is er een intake van de plaats. En eh. Uh, en die ouders waren en, toen nou, wel bij ben. u? Toen ging mijn ogen open, want toen die ellende dan zag, dacht ik ja, maar dat weet ik niet. Nee, nee je eh, Nou, en toen ben ik ook een keer ja, zo van, was er iemand van, een eh, van, een van, een van, een, ja, therapeut, zo. Die zei tegen mij van, eh, mevrouw Kerst, denkt u dat je het wel weer aan kunt. Hm. En ik zeg, zeg wel, ik denk dat je het wel aankomt. de eerste woorden, die we na een maand of maand eruit kwamen. Ja. Oké. Okay. Maar of dan nog geloven, ja, nou zeg nou zeggen, maar nou ook waarmaken. Want dan ziet ja. uh, er niks op. Nee, en uw ouders die stonden wel achter u al die tijd. Dat is dan wel weer, uh, dat is dan mooi eigenlijk. Ja, die hebben echt wel. Ja. Ja, ik heb hun ook pijn gedaan hoor. Ik heb hun ook pijn gedaan. Ja. Ik ben toen met mijn vijfde dus van huis opgelopen en toen ben ik, eh, uh, ja, wat ben ik toen gegaan, uh, ik ben bij mijn broer gaan wonen. En uh, ja, mijn broer die stond ook in de mij. Die zei van: Mijn ouders die hadden. Die waren met hun eigen leven bezig, hè? Wij ja. hadden een gezin van zes kinderen. Drie voorkinderen, drie nakinderen. Mijn broer zei van: die. Uh, en ze moesten met elkaar. En als je met je probleem aankomt. toen. Nu als ik iets heb, dan laat ik me wel horen. Ja. Ik van: nou, ik, uh, ik was van. Uh, ja. Of, of ja, de, de verlegen. En de, ja, ik liep me niet gelden. Ja, maar Riki, eigenlijk heb je dus heel veel geleerd en, door de jaren en, heen. op en die zei: kom allemaal bij mij wonen. En ik heb een tijd bij hem gewoond. En ik ga eens mijn baan kwijt. Riki? ik, ik ga eens mijn baan Riki, we wijken we van we nu een beetje ervan af. Van Hij heeft ons gezocht in een bos. Hij heeft daar even gewoond. En ik had uh, een uh, relatie met een Fransman. Nou, Riki, ik, ik ga je heel even onderbreken. Want we gaan een beetje af van de, de ouder-kindrelatie. Maar eigenlijk als ik het als ik een nou, beetje wel, kort als... samenvat. Ja, ik... Ja, als ik het even samenvat, hey, ja, je bent toch een ik keer ook weggelopen. Met... Eigenlijk... Belangrijk heb ik eigenlijk uh, gemeld ja. waar het over ging. Uh, dus ik voelde me wel aangesproken tot het onderwerp. Ja, nou dat is mooi inderdaad. Nou, bedankt voor het bellen. Dat de, de ouders eigenlijk, als je ouder bent. Ik, normaal, ik vind het heel jammer dat, mij, dat, uh, dat ik geen ouder kan zijn. Dat het, in ieder geval dat het niet in het vermogen uh, gelegen heeft. Maar mm -hmm. ik denk, uh, ik kan er wel iets bij indenken. Yeah. Ik denk als je ouder bent. Dat dan uh, ja, op het moment dat je ouder wordt, denk ik. Ouders, ouder wordt. Dan uh, krijg je die uh, gevoelens mee. Mm. En dan uh, de, de, van zorgzaam en dat zit gewoon in een, je op en dat krijgt iedereen mee, want ik kan me niet voorstellen dat er alles zijn die, die met uh, ja, andere gevoels uh, lijmen en zo hoor. Nee. Nou, nou heel je leven mee. Ja. Is, nou, bedankt voor het bellen in ieder geval. Ik ga de vraag ook bij Bammer neerleggen. Was mm -hmm. dat zo, op het moment dat jij vader werd? Was het toen in één klap uh, anders? Nee. Nee. nee, dat ik. Nee, nee, in één klap anders. Nee. Ik geloof dat moeder. ben je in één klap. Tenminste, dat heb ik een beetje begrepen. En mm. vader wordt je. Dus, dus uh, dat, dat zie ik ook bij andere vaders. Daar moet je gewoon ontzettend aan wennen. Tenminste, bij mij, bij mij zekers. Ja. Dus um, uh, ja, en, ja, ja, ja nee, niet, niet in één klap. Nee. nee? Het was geen uh, besef die uh, er opeens, uh, opeens was. Maar wat ik wel. Ja, wat ik gewoon een, een machtig mooi gevoel vind is. Um, dat Ik heel erg opvalt, als je, als je het over tijd hebt, dat je dan eh, voordat je kind wordt geboren, denk je in je eigen tijd. Hè? Zoals als je van volgend jaar ja. ga ik dan en nu denk ik in zijn tijd. Ik al volgens jou oh, is hij 17 en oh, daarna ja. kom ik pas. Ja, oh, dus, oh, um, dus elke week of jaar of twee, denk ik al is hij alweer 18. Oh, is, dat, dat zit er wel heel erg in. Ja. En je denkt gewoon aan, hij, aan, aan hoe hij zijn leven uh, leidt... als ik daar een soort uh, steunpelaar in kan betekenen. Nou ja, graag. Ja, en dan denkt hij, bemoei je er niet mee. Ja, dat mag ook. <laughs> ja, dan ga ik toch even wachten op de gang. <lacht> en hij sluit mij wel terug, hoor. Is het dus cirkeltje dat, weer rond dat, uh, Ja, dat kan he? toch ook prima. En misschien ja. weet hij het ook wel beter dan ik. Dat kan ook nog. Ja, eigenlijk lijken we ontzettend veel op onze ouders... en lijken onze kinderen dan weer op... Wie wij dan weer zijn. Nou ja, het is allemaal. Ja. Ja. Eigenlijk klopt het weer helemaal. Zeker. Het onderzoek ja, is bij deze bevestigd. We <laughs> gaan steeds meer op ons ouders lijken, ons ouders misschien een beetje op ons. En ja, allemaal, uh, <laughs> allemaal bevestigd bij deze. Herkennen jullie daar ook wel in, zeg maar? Dat, uh, dat wat hij net ook zegt, dat je, dat, dat je dan denkt: van, oh, en nee, hou je stil. En dan uh, achteraf denk je: Ach, het valt ook allemaal wel weer mee. Die bemoeizuchtigheid, zeg maar. Ja, ik denk dat, dat, uh, dat het gewoon zo hoort. Ik denk dat, ja. dat iedereen dat heeft. De bezorgdheid of ja. Zo, ja. ja. ja ik vind het ik wel denk niet op. dat als je steeds ouder wordt, je steeds meer op je ouders gaat lijken. Ik denk dat het altijd al zo is geweest. Ja, maar dan, dan uit het dat, zich misschien Ja, het dan pas ja. merkt, zeg ja. maar. Ja, ja. ja misschien, nou, misschien is dat het wel inderdaad. Ja, en je wordt er ook altijd bewuster wel van. Ja. Precies. En uh, je neemt er ook genoeg mee. Je gaat je ouders wel vergeven hoor, als je wat ouder wordt. Ja. Als je het een beetje goed doet. Nou, bij ja. deze pap, mam, ik vind jullie fantastisch. Ja. <laughs> Het is nee, allemaal goed gekomen, <laughs> hoor. Ja, nee, dat weten ze. <laughs> dat weten ze dat ik ze heel lief vind. We hebben ook een, een prijswinnaar voor jullie EP. En kijk, uh, ik uh, ga Azim heel blij maken. Die uh, stuurt namelijk een en die zegt... Uh, dit is puur genieten. Nou, dat kijk. Uh, dat is toch een compliment, toch? Mooi, ja. ja, puur ja. genieten. Nou ja, als je dat zo omschrijft, dan uh, denk Nog ik dan, verdien, dan, uh, je ja. verdien je wel ja. een EP, inderdaad. Oh, ja, dus we gaan zorgen dat die... Uh, die je kant op komt aanzien. zien. We gefeliciteerd bij deze. En uh, de EP, uh, jongens, jullie hebben nu uh, de, de, de ruimte om schaamteloos reclame te maken. Waar kunnen we jullie vinden? Um, wij spelen aankomend weekend in, uh, in uh, Zutphen. Bij Live at the Bronze spelen De dag daarna, zondag, spelen bij Roots Festival Ede. En er komen nog heel veel aan, en die weet ik even niet uit mijn hoofd. Maar dat zijn in ieder geval de twee. En de website: www.livingroomheroes.nl of livingroomheroes Heroes op Facebook, uiteraard. Liken. Like Allemaal liken. En laat wat achter. We zijn heel erg benieuwd wat jullie ervan vinden. Allemaal. te gek. Nou, livingroomheroes.nl. Ja. ja, precies. En dan is de facebook.com. Uh, dank voor jullie komst naar de studio. Jullie bedankt voor, ja. voor de oh. tijd. Super. Nou, tof. En Bammer ook uh, ontzettend Geen bedankt... dat je bij uh, ons al aanschuiven over uh, ja, de toch boeiende onderwerp. Vader-zoon-relaties, uh, uh, ja, vader moeder-dochter-relaties. Mm -hmm. En alles daar omheen. En uh, ja, onze conclusie, we lijken eigenlijk gewoon allemaal op elkaar. Ja. Nou, nou, dat is toch toch mooi. Ja, <laughs> hartstikke fijn, toch? Daar hebben we toch, uh, toch weer mooi naartoe gepraat. Uh, oh, ja, het is bijna vijf uur, dus dat betekent het nieuws dat vijf uur komt eraan. En daarna ga ik bellen met het buitenland en ik ga Oerhollands over het weer kletsen. Want dat weer van ons, dat doet maar rare dingen, vind ik. <laughs>